...last gehad van die, die na... ...hoe noem je dat ook weer? Die, die, die, ja, ja, napalm niet napalm altijd, hè? Ja, niet napalm. Dus uh... van, die, uh, van die boost die je daarna krijgt, al die ja. straling ja. en al die... Uh... En hij zegt van... ...toen stapte ik... ...een paar minuten later stapte ik uit mijn... Uh, ...uit mijn uh, loopgraaf... ...en toen keek hij rond en dacht ik... ...jezus, waar ben ik terechtgekomen? Terecht en uh, toen had hij in één keer ook veel meer... Uh, ...ja, noem je uh, dat... Uh, ...gevoel met de Jap Japanners. ...dat in één keer waren er geen vijanden meer... ...maar het bijna vrienden geworden. Ja, dat je met ze allen dezelfde shit zit ja, gewoon. ook inderdaad. Als je die geval. verhalen leest... ...en dan zie je hem er zo kwik uh, bij zitten... Dan denk je denkt van, shit, dat, dat heeft overleefd... ...een grote pottenstoel gewoon. 1500 meter bij je vandaan. Nou, we draaien wat muziek en wachten even... tot de verbinding met Hoogland, uh, want uh, Goedemorgen Zandvoort... ...moet daar vandaan komen oh, natuurlijk, dat snap je. Donkey boy. Leuk plaatje dit zegt. Het doet een beetje denken aan Starship natuurlijk. Ja, je zou denken wat een raar stemgeluid. Je hoort het ook uh, normaal. Toen bak lijf hoort hij niet te zitten eigenlijk. Nee, dat klopt. Maar goedemorgen, Zandvoort, dat zou eigenlijk een lijf vanuit Hoogland komen. Maar helaas, de verbinding is een beetje slecht. Dus nu een komt beetje. iedereen... Nou, een beetje...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 Goed, een stukje van het Kerkhof, wordt, uh, is dat er, is dat, moest daar ook voor geruimd worden? Of was uh, dat ja, een... er zijn uh, inderdaad een aantal graven ontruimd. Ik geloof dat het in 2007 is dat al gebeurd. Oké. Okay, er oh, dat, ja, dat is... dat was een gedeelte zo, van, van uh, dala, daar werden mensen begraven waarvan de identiteit onbekend was. Uh. Oké, okay. ja.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 ja, dat wil je doen op, op een punt waar, waar je niet midden in de bebouwing zit. Want ja, daar word je natuurlijk niet echt volk van als dat achter in je achtertuin gebeurt. Nee, staan, staan daar ook motoren dus te draaien? Nou, ba motoren niet. Het is, het is een auto spuit die, die, die zijn motor draait. Maar als we dat nu op de op duin de duinstraat doen, ja word je niet yeah, uh, yeah. echt uh, prettig. Gedaan. Nou, kettingzagen kunnen irritant ja, geluid maken. Klopt, klopt. Ja. en dit is nu allemaal aan de achter, achterzijde van het gebouw. Dus, dus alles wat in, al in de buurt, nou er zit al geen woning, niet veel woningbouw in de buurt. Nee. Maar dat is toch een keer in de achterzijde, dus daar heeft eigenlijk niemand last. Uh, de en de nieuwe wal die er komt, die werkt dan ook nog als geluidswal? Ja, ja. ja we zitten eigenlijk in, in een, aan de ene kant gebouwd, aan de andere kant de wal. Waarmee je gewoon uh, ja, zorgt dat, dat, dat het overlast gewoon uh, uh, ja. minimaal is. Ja. Van ja. wie is eigenlijk het ontwerp? De, de, van de. de van de nieuwe kazerne? Uh, dat is uh, architectenbureau Sjana uh, Dekkers uit Delft.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 ik neem aan dat zij ook een, een stem in het kapitel hebben gehad. Nou, het is uh, regio Kennemerland, de Varensregio Kennemerland. Um, nee, op zich niet, want het is een, een, een, dit is nog een, een gemeentelijke aangelegenheid, uh -huh. zoals het zo mooi heet. Uh, de, de kazerne qua gebouw, is, is, dat zit nog niet bij de Varensregio Kennemerland. Dus uh, dit is echt iets tussen de gemeente, de reeksbrigade en, en de brandweer Zandvoort. Wij informeren ze natuurlijk wel, Ik bedoel, uh, we zorgen natuurlijk wel dat we toekomstgericht als we zijn... Uh,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 De vrijwilligers staan paraat voor, voor het dorp Zandvoort. Nee. Uh, maar je ziet wel dat we binnen de vijgensregen kennen, want gaan zorgen dat we. Nu staat best veel gecentreerd in bijvoorbeeld Haarlem of Hoofddorp of het grotere Kazernes. Wat we willen doen is zorgen dat, dat, dat het materiaal wat we hebben, wat nee. verspreiden. En daarbij ja. kun je ook denken aan specialismes. Ja, nou, ik kan me zo voorstellen, het is maar een leken opmerking hoor, dat je in de buurt van Schiphol.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 Ja, dat is altijd al geweest. Hè? Ja. Heel vroeger hadden we hier zelfs een oude Willys Jeep. Ja. Waarmee de duimbranden werden bestreden. Ja. Om personeel te kunnen ja, al onze voertuigen zijn daar wel op gericht. Want je weet dat daar een groot het grote risico ja, is. En dat heeft geen zin om dat in hoofddorp allemaal te hebben. Nee, niet zoveel duim? Nee, nee dat, dat, dat bedoel ik dus. Dat, dat is nog steeds het streven om niet overal allerlei faciliteiten dubbel te hebben, maar specialisme.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 Alles moet ingericht zijn op, uh, wat de brandte dan betreft, ja. op, op uh, het uitvoeren van je taak. Ja. Dus alles, als we op de kantoren zijn of in de kantine, moet zo ingericht zijn... dat we snel naar de voertuigen kunnen, ja. dat je sneller je pak kan. Al ja. dat, soort, dat soort zaken. Ja. Dat, dat is wel heel ja. specifiek in een brandtecazene. Ja. Krijgen jullie nou meer ruimte en betekent dat ook meer materieel kopen? Nee. Uh, uh, op zich is de, de kazerne gebouwd voor dat materieel wat we nu hebben. Um, alleen het voordeel is, een, een uh, goed voorbeeld is bijvoorbeeld de laddenwagen... Uh,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 omdat we vrijwilligers hebben, een vrijwillige brandweer die in de, in, de, zeg maar in de avond en in de weekenduren werkt. Moet je over twee locaties beschikken, dus we moeten ook nog een uitdrukpost hebben in het centrum. En uh, de mogelijkheid bestaat dat die op die locatie komt, maar er zijn ook nog alternatieven. We zijn daar uh, recent weer mee begonnen om te kijken waar zouden we een uitdrukpost, uitdrukpost in, uh, in het centrum kunnen realiseren. Maar voorlopig uh, blijft het gebouw staan uh, en zal het uh, als er geen nieuwe uitrukpost is zal het als uitrukpost blijven dienen. Maar goed daarover over, uh, definitief uh, wat daar gaat komen daar uh, moet nog uh, besluitvorming over plaatsen. Ja, ja. Uh, en uh, het uitrukken van de brandweer in Noord, uh, ja daar ligt een fietspad langs uh, tussen Kerkhof en de spoorweg in kan je voorstellen dat je met die ruimte iets gaat doen, hoewel ik weet niet of de grond van de gemeente Zandvoort is. Er is sprake van. Ja, is, is, is, van is niet van NS. Nou ja, het uitdrukken. Je kunt je voorstellen dat uh, je op twee plekken uh, Nieuw Noord kunt verlaten. Uh, dat is via de rotonde bij de Van Lennepweg ja. of dat is langs uh, de, de spoorbomen. Uh, uh,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 Uh, Wij hadden al een vorige keer vastgesteld dat ook de reddingsbrigade erbij inkomt. Ambulance nog even. Nou, die komen er. Uh, er is wat ik meer houd, dat ze daar komen. Te dat staan ze als kunnen, drukker ja. Maar dat brandweer, ook... reddingsbrigade, mogelijk ambulance als uitdrukpunt. We gaan het allemaal zien. Straks uh, begin van volgend jaar. Bedankt voor jullie komst. Graag gedaan. So you in heaven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 Misschien is toch een beetje mijn stem uh, gehoord daar op Leiduin. Het mooie is, ze gaan hier toch uh, beginnen op... Uh, en uh, ja, hier op de, in de Zuidduinen. Hier, moet ik even uitleggen waar natuurlijk. In de Zuidduinen van Zandvoort. Bij de Brede Rotelaten. Ja, uh, bij het ja. Zeedorpelandschap. Ja, ja, ja. Het hek gaat hetzelfde traject volgen. Dat heb ik al gehoord. Er komen geen, uh, geen insprongen. Dat wilden ze eer toch doen. Dat wilden ze dan, dan maken ze als het ware een soort... Uh, ja, hoe noem je dat? Net, zo, net zo, uh, een, een schieskans of zo. Dat ze dan ja. van deze kant weer terug kunnen springen het duin in.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 mijn kleine poedeltje of mijn... Uh, ja, kleine hondjes, die kunnen er onderdoor. Ja, ik zeg ja, maar die knijnen moeten die wel... dan die af... niet loslopen, dus... Uh... Nou, die zuidduinen wel, hè? Ja? ja, zuidduinen is het gedoogd, zeg maar, om honden... Ja, gedoogd. Ja, ja, ja precies. Ja, is het anders. Ja, gedoogd. Ja. ja, Maar in de duinen zelf is er zelf streng verboden. Ja. Dat, dus daarom moeten we die gaten goed dicht houden. Maar die kleine gaatjes moet ik er wel in houden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 Uh, gebruik maken van stilte doet ze dan. Hè. En, ja. wilt, wilt u uw telefoons afzetten? Ja, ja. Ja, ja. ja want dat is die excursie verderop. Hè. Die staat daar 21 juli. Dan staat er, st, hier wordt gewandeld. Die excursie is trouwens nog niet vol. Dus dan kan ik, gelijk... hier ik staan. Ja, uh... want jullie hebben nu bijna gedraaid. Sorry, ja, je hebt gelijk. Ja. Ja, ja. Ja, ik, ik, ik kijk augustus. even verkeerd. Ja, 18 augustus.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 En je zag gewoon, die, die had alles. Die had helemaal een dikke lip van de vele haakjes erin gezeten Ja, dus het was een dikke lip, uh, scubkarpen. <laughs> maar uh, dat is een prachtig gezicht. Dus, maar echt gekke exoten in het water hebben wij nog niet gezien. Nou, misschien nee. de volgende keer, Gerard. Ja, precies. Bedankt voor je komst. Graag gedaan. Dag. Nou. Hey.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 Tot zo'n beetje 5 september, tot er ook de paviljoens uh, afgebroken zijn. 1, 1 oktober dat is het uit mijn hoofd. Dan hebben we inderdaad ons volledige zandteam uh, op de been. En wij gaan altijd uh, één keer in de vier weken minimaal met de rennerspiegades. Uh, uh, proberen we gezamenlijk oefening af te spreken.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zon, Zandvoort. Een zomer ZFM. Dit is de zomer van ZFM met nu. Goedemorgen Zandvoort. Maybe I didn't love you.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 So happy that you're mine, little thing.